5 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overding. Bradley Wickens is een klein half uurtje onderweg. En over een ruim half uurtje... dan kunnen we hem helemaal gaan huldigen als winnaar van de Tour de France. Ja, Wat u allemaal dwars zit op deze zaterdagmiddag 21 juli... blijkt ook straks weer een nieuwe editie van In gesprek met Van het Hek. Nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur met Juri Stubenitski. De drukte op de Europese wegen is voorbij. Op het hoogtepunt om 1 uur vanmiddag stond er in Frankrijk zo'n 400 kilometer file, zegt de ANWB. Dat is kilometer of 100 minder dan vorig jaar, vergelijkbaar. Maar ja, de nadruk lag op de route door de Rondevallei Vallei, en dan specifiek het stuk tussen Lyon en Orange. Normaal gesproken doe je daar nou, 1 uur 50, 2 uur over. Dat was vandaag een dikke 4 uur, dus zo. 2 uur vertraging. Het schoot niet echt op. Ook in Duitsland, Oostenrijk en Italië stroomt het verkeer beter door dan vanochtend.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 In een dorp verderop moesten ruim 40 Oostenrijkers hun huis uit. De straten liggen er vol met modder, bomen, puin en meegesleurde auto's. De man en vrouw die vanmiddag door de politie werden opgepakt op een dak in Amsterdam, zaten daar om de zonsopgang te bekijken. Dat heeft de vrouw tegen de politie gezegd. Ze zei dat ze vanochtend op het dak van de blokker aan het damrak klom en daarna in slaap viel. De man liep over een smalle richel van het gebouw. Omdat de politie in Amsterdam bang was dat hij naar beneden zou springen... werd de omgeving afgezet. Het duurt nog jaren voordat buitenlandse automobilisten moeten gaan betalen... om door België te rijden. De Vlaamse regering wilde het wegenvignet in 2014 verplicht stellen... maar dat is nu uitgesteld. Volgens de plannen zouden zware vrachtwagens... van een volgend jaar kilometerheffing moeten betalen. De projecten zijn vanwege juridisch-technische procedures... doorgeschoven naar 2016... Milieuorganisaties in België zijn teleurgesteld over het besluit. Transport en Logistiek Nederland is juist blij met het uitstel van de kilometerheffing... omdat veel vrachtwagenchauffeurs door België moeten rijden. 600 gezinnen kunnen dit jaar gratis op vakantie dankzij de Vakantiebank. Dat is een initiatief van een winkelketen in kampeerartikelen. De directeur daarvan vertelt welke gezinnen in aanmerking komen. Nou, het gaat met name om die gezinnen die al uh, jaren... vanwege allerlei verschillende omstandigheden niet op vakantie hebben gekund... En als ik gezinnen zeg, dan bedoel ik met name gezinnen met kinderen... want kinderen zijn vaak toch een beetje de dupe van allerlei situaties... waar mensen in terechtkomen. Het is het tweede jaar dat de vakanties worden uitgedeeld. Er hadden zich duizend gezinnen aangemeld. Het was veel minder dan vorig jaar, doordat de eisen wat zijn aangescherpt. De gezinnen moeten zelf het vervoer van en naar het vakantieadres regelen. Het weer, vanavond opklaringen en enkele mistbanken. Morgen droog en vrij zonnig, maar ook stapelwolken. Het wordt dan maximaal 22 graden. De dagen daarna lopen de temperaturen op en is er volop zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A20, hoek van Holland land, richting Goudaan... staat de klein polderplein. Rotterdam-Krooswijk, drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A67, Venlo, richting Eindhoven... is ook een ongeluk gebeurd bij Geldrop. Ook daar staat drie kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 de komende 40 minuten gaan de 10 beste renners van de Tour één voor één binnenkomen over de streep in Chartres. En als er volgens ons iemand verlangt naar die streep Charteren... dan is dat Cadel Evans, Gio. Nou, nou, nou, nou. De winnaar van vorig jaar wordt zojuist gepasseerd... door zijn ploegemaat, TJ van Garderen. Die drie minuten na hem is gestart. Wat een vernedering eigenlijk van Garderen. Kijk even op zij. Je zag wel dat hij iets riep. Misschien wel van... Nou, probeer in ieder geval in de slipstream van mij te blijven... maar niet te dichtbij. Want ja, dan, word je, dan krijg je een straf aan je broek. Maar in elk geval Cadel Evans, de winnaar van vorig jaar... die gewoon gepasseerd wordt door zijn jonge ploegmaat. De man in de witte trui, de beste jongere in het uh, klassement. De man die nu nog op de vijfde plaats staat van Garderen en misschien wel een sprongetje kan maken, want het gat tussen hem en uh, de nummer uh, vier in het klassement, Jurgen van der Broek, is 2 minuten en 37 seconden. Hij is goed bezig, maar we zagen wel dat hij op het tweede meetpunt lang niet aan de tijd kwam van Luis Leon Sanchez. Hij moet dus inleveren. Alleen Froome en Wiggins zouden nog sneller kunnen zijn straks. Als ze daar voorbij gaan. Want ook Nibali is daar inmiddels doorheen. En die is ook niet sneller dan Luis Leon Sanchez. Sanchez doet het dus goed. Zit nog steeds in die hot seat. We zagen hem juist zitten. Met een blik van ja, ik moet hier blijven zitten. Totdat ik weggestuurd word. Totdat dadelijk Froome of Wiggins sneller blijkt te zijn. Maar voorlopig moet hij daar blijven zitten in afwachting van een mogelijke huldiging. Het klinkt allemaal wat optimistisch. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Op dat eerste tussenpunt. Wiggins dus de snelste. Froome de tweede man. Met 12 seconden achterstand. Dan van Gaderen op de derde plaats. Maar nu is het dus Sanchez nog steeds de snelste. Op die 30,5 kilometer. Gevolgd door Gretsch, Velits en dan pas van Gaderen. De andere twee mannen die moeten er nog doorheen komen. Ben ik benieuwd wat daar gaat gebeuren. We kijken weer in het gezicht van Luis Leon Sanchez. Hij zit er eigenlijk een beetje bij. Ja, ik zal niet zeggen als een boer met kiespijn. Maar wel als iemand die denkt van... Ja, ik word er toch uitgereden. Het zal toch niet waar zijn straks. Dat ik hier blijf zitten. Ik denk dat ook eerlijk gezegd niet, want zometeen gaan we de tussentijden krijgen van vroem en van Wiggins op die 30,5 kilometer. En dan ben ik benieuwd hoe zich dat verhoudt tot de tijd van uh, de Spanjaard uit de Rabobankploeg. ...temperament, aanvalslust, de afdruk zal het heel erg worden. De Tour 2012. Sportzomer Tour de France. Ici Zomer Tour de France. De spectacle de Radio 1. Heart's gonna stray.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 You're right.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 When I be right Lasting love, Jamie Cullum. We gaan weer snel naar de tour, natuurlijk, waar de Britten over het circuit razen. En wij benieuwd zijn naar die tussentijden, Guido. Ja, de ene Brit inderdaad een hoge snelheidstrein is. En die andere Brit toch langzamerhand een beetje begint te haperen. Want Christopher Froome zo goed in de bergen. Hij begint toch wat tijd te verliezen. Sowieso op Bradley Wiggins. Want die was op het tweede tussenpunt 54 seconden sneller dan Christopher Froome. Maar Luis Leon Sanchez is nu nog maar 4 seconden langzamer dan Froome op dat meetpunt. En dat betekent dat Froome steeds meer begint in te leveren. En dat tweede gedeelte van deze tijdrit mogelijk die voorsprong op Sanchez... Sanchez gaat verliezen en dan zal het toch opnieuw gaan gebeuren, zeg. Dat Sanchez heel dicht bij die overwinning is. Maar dat er toch één man is die veel sterker is dan hij zelf. Want Bradley Wiggins zoals die nu over dat parcours ronddendert. Met die voorsprong van bijna een minuut op zijn ploegenoot Vroom. Dat zegt eigenlijk wel alles. Nibali is er natuurlijk ook nog. Die reed daar op dat tweede tussenpunt. De vijftiende tijd. Twee minuten en één seconde langzamer dan Bradley Wiggins. We zagen van Garderen 1 minuut, 22 en En dan is het natuurlijk de vraag... Van de Broek die daar doorgekomen is. Wat die voor tijd heeft, die zit 2.29. Dan komt voorlopig die plek van Van de Broek, die vierde plek, niet in gevaar. Want het is zo dat Vergader 2 minuten en 37 seconden moet uh, goedmaken op Van de Broek. Hij is nog niet eens op de helft, dus dat gaat hem waarschijnlijk niet lukken. Maar Froome, gaat hij die, die tijd van uh, Sanchez zo meteen nog verbeteren? Ik denk eerlijk gezegd van niet. En ik denk dat Sanchez tot op de allerlaatste seconde op die hotseat moet blijven zitten. Wachten, want... Uh, dan pas komt Bradley Wiggins over de streep en dan pas wordt hij ontroond als tussenleider in dat klassement. Sanchez voorlopig nog vooraan voor Velits en Port. Dat zijn de tijden aan de finish die tellen. Op de tussentijden is Wiggins verreweg de beste. Maar Voskamp, ik heb je een paar keer gevraagd of de ena beste renner de Tour ging winnen. Maar ik ga ik nu nog wel eens vragen of toch gewoon niet de beste renner de Tour gaat winnen. Ja, de, de beste renner heeft natuurlijk gewonnen. En als je terugkijkt voor de Tour, zei iedereen ook van ja, er zitten veel tijdritten in. Dus een, een, een, een tijdrijder als Wiggins, die zal gewoon in de berg zijn karretje moeten aanhangen. Dat heeft hij meer als, meer als goed gedaan, want er was op eentje ber, beter in de bergen. Maar niet zoveel beter als dat Wiggins in de tijdrit is. Dus ik denk dat, de, dat hij nu laat zien dat hij echt wel toch wel veruit de beste is. Dat parcours, daar is wel enigszins wat over te doen geweest... omdat het werd wel gezien als heel erg in het voordeel van de tijdrijders. Dus de tijdrit is altijd een belangrijk iets geweest in de Tour... maar dit jaar is het wel een beetje veel, vinden mensen. Ja, is, ja, inderdaad, als je tijdrijder bent... en zoals Wiggins heeft natuurlijk een groot voordeel bij... als, het, als de tijdrit kilometers korter worden en ze hebben nog een extra bergrit ertussen... en, en het doen dan renners als, als Contador Dorris slek mee... ja, dan hebben we toch een hele andere strijd. Nou hebben we veel uh, goede tijdreizigers in het verleden gezien die op deze manier die tour zo konden beheersen. Toch uh, spreekt dat bij de mensen spreekt een tijdrit altijd iets minder aan dan een lekker bergritje, zeg maar. Terwijl het natuurlijk wel een fenomenale discipline is waar we hier naar kijken. Ja, de meeste mensen die je spreekt, uh, die iets minder met fietsen hebben, die vinden dat een vreselijke ja. saaie dag. Je, je, je, hier straalt niet de spanning vanaf. Maar goed, als je de achterliggende gedachte Achterliggende uh, gedachten weet. Uh, je weet wat er allemaal is gebeurd, wat er in de, in de hoofden van die renners speelt. En je kijkt. Ja, ik vind het mooi om naar de houding van de renners te kijken. Wat straalt het uit? Ik, uh, ik kan er wel van genieten. Wat straalt de houding van um, Wiggins uit op dit moment? Nou, vooral Rust. Die, die jongen zit gewoon echt uh, als gegoten op die fiets. Hij zit stil op zijn fiets. Uh, hij is heel erg gefocust. Hij beweegt, hij beweegt weinig. En als je ziet naar Froome, ja, die heeft natuurlijk in de vorige tijdrit ook heel goed gereden... omdat het een geaccidenteerd terrein was met veel tempowisselingen. En dit is op het lijf geschreven van een echte tijdrijder. Continu, continu dezelfde druk op je benen, continu in diezelfde lactaat rijden. Ja, en als je de, tijdrit, de vorige tijdrit had, dan was het een klein stukje stel en Een klein sprintje bergop, dus dat, dat verloop is ook heel anders. En dan de houding van Cadel Evans, die werd ingehaald door Tietje Vergarre, zijn eigen ploeggenoot... Houding op de fiets en lichaamshouding. Ja, dat was beide niet goed, denk ik. Ja, goed, vorig jaar ging het wel goed. Maar we hebben het kaasje zien uitgaan... en dan word je hier natuurlijk keihard afgerekend in de tijdrit... want je kunt je hier niet verstoppen. En wat denk je dan? Als Cadell Evans, wat gaat er dan om in je hoofd... als je weet dat dit wel een heel pijnlijke ene laatste dag wordt? Ja, ik denk dat je dan heel erg aan huis zit... te denken van, goh, deze leidersweg weg maar over. Nog één ding over die Wickens, want die zit zo diep op die fiets. Dat, dat, dat kunnen we allemaal zien. Je hebt bijna het idee dat hij niet kijkt waar hij naartoe rijdt. He? Nee, hij, hij, houdt zijn, hij laat zijn hoofd ook wel eens een beetje zakken. Want kijk, als je zo voorover zit en je, moet, je ligt met je ellebogen op het stuur... en je moet je hoofd omhoog doen, Ja, dat is ook best wel eens vermoeiend. En Soms is het, moet je zo verschrikkelijk afzien dat je die concentratie soms niet hebt. Dan is het heel lekker om je hoofd een beetje te laten hangen... en gewoon puur die kracht vanuit je rug haalt. Maar daarin zit hij nog wat dieper. Dat kon je net heel mooi zien toen hij met Vroom in één beeld uh, wist te vangen. Hij zit het diepst van iedereen. Hè? Hij zit het diepst van iedereen. Uh, vroeger hadden we ook boord, die zat ook zo verschrikkelijk diep. Ja, en als je dan de, de windvang meet, is dat bij hem veel lager. Maar je moet het ook kunnen. Kijk, sommigen die te diep zitten, dan krijg je een, een knik in je, bijvoorbeeld in je slagader, in je lies. Waardoor je benen niet kunnen doorbloeden. Uh, sommigen zitten te diep, waardoor ze pijn in de rug krijgen. Ja, Deze man is, zit als gegoten op zijn fiets. En dat is, dat is een specialisme. Dat is. Uh, het uh, is allemaal prima voor hem. Dat klein Jochir had Wiggins natuurlijk ook een poster van Boardman op zijn slaapkamer hangen. Ja. Zeker en vast, dus daar uh, <laughs> heeft hij zijn motivatie uitgehaald. Avec Sportzomer Radio 1. Oh là là, le plus beau reste à venir. Avec Sportzomer Tour de France. Poink. En afgelopen is hij Emily Sunday Next to Me. We hadden het erover hoe diep uh, Wiggins kan zitten, Gio. Maar hij gaat ook heel diep, heel diep. Hij gaat echt heel diep. Het is toch een prestigestrijd natuurlijk. Hij weet natuurlijk ook dat er aan alle kanten geklaagd werd over de manier waarop Sky die bergetappes beheerste. Waarop Sky ook in de andere etappes heerste. En natuurlijk het verhaal van Christopher Froome. Zijn meesterknecht die niet mocht gaan voor de overwinning op de de waar Valverde won. Dat verhaal dat zal hem toch zeker gestoken hebben. Want je ziet het aan de manier waarop hij rijdt. Hij is echt bezeten bezig hier op dit parcours. In een prachtige stijl. Je moet het ook maar kunnen hoor. Ik kijk nu naar Aymar Zubeldia. Dat is toch niet echt de meest fantastische tijdrijder. De Spanjaard die tot zijn eigen verbazing de kopman is geworden van de Radio Shack ploeg. Zeker na het wegvallen van Frank de En op de zevende plaats staat in het klassement achter Cadel Evans. Evans dus met een dramatische tijdrit bezig. En dan maar kijken of Zubeldia daar misschien nog onder kan gaan duiken. Dat hij misschien nog een plekje kan opschuiven. We wachten natuurlijk ook op de andere mannen. Die strijd om de vierde plaats tussen de Jurgen van de Broek. En uh, de man die daar bij hem in de buurt staat. TJ van Garderen. Maar ik denk niet dat van Garderen het gaat redden. Want hij verliest steeds meer tijd. Terwijl we nu langzamerhand in de buurt komen. Van die 48 kilometer. Dat zijn de meetpunten die belangrijk zijn. Want daar zitten we vlak in de buurt van Chartres. Nog 5,5 kilometer. En dan zijn ze over de finish. Zubaldia is daar in elk geval doorgekomen. Met een behoorlijke tussentijd hoor. De 19e tijd van allemaal tot nu toe. 3 minuten en 22 seconden. Langzamer nog dan die Luis Leon Sanchez. Sanchez die nog steeds daar dus op de hoogste plaats staat. Als het aankomt op de eindtijd hier aan de finish in Schachter. Nog steeds voor Velits en Poort. Maar die andere mannen die komen eraan. Ik ben zo benieuwd ook naar die tussentijd van die Christopher Froome. Die al zoveel heeft moeten inleveren in het vorige meetpunt. En misschien nu wel langzamer is dan Luis Leon Sanchez. Dat betekent dat er nog maar één man echt sneller is. En dat is wel terecht als natuurlijk de man in de gele trui. Die hier als een... Uh, als een TGV inderdaad over die baan dendert. Ik heb wat eindtijden binnen van mannen. Nou ja, ik zei het net al, mannen, misschien wel uit het verleden. Mannen die ook wel goed hebben gepresteerd in deze toer. Alejandro Valverde, etappe gewonnen. 94ste slechts op 6,46 nu van Sanchez Menchoff 2,37 achter Sanchez Kleuten deed het well, aardig. 1,58 van Sanchez. Maar ze moeten allemaal toegeven op de Spaans tijdritkampioen. Die de kleuren van Rabobank met die gehalveerde ploeg toch heel prima verdedigt. Gisteren zat hij dicht bij de overwinning. Werd hij voorbijgeknald door Cavendish een meter of 100 voor de streep. Hij zat eerder al een keer dicht bij de overwinning. En Kap dacht, de, toen de gele trui omhoogst persoonlijk kwam terughalen. Gruipel won toen trouwens die etappe. En Sanchez won natuurlijk zelf die etappe. na Foy zijn toer is in elk geval geslaagd. Hij heeft zich laten zien. En voorlopig staat hij nog trots op één in deze tijdrit. Bart Voskamp, dat tijdrijden, dat is zo ongelooflijk uh, belangrijk. Als wij nou naar onze klassementsrijders uh, kijken... die dan weliswaar zijn weggevallen... Maar zelfs als ik dit geweld zie, dan denk ik, als ze helemaal fit en alles waren geweest. In die tijdritten komen wij daar gemiddeld toch echt niet aan als Nederlanders. Moeten wij op veel jongere leeftijd mensen beter gaan leren tijdrijden? Willen we echt grote rondrenners kunnen afleveren. Want dit zijn nogal wat minuutjes. Ja, dat is wel zo. Maar dat, natuurlijk, Geesink heeft natuurlijk een, een val meegemaakt. En uh, nou ja, goed, die, die is naar huis, maar die heeft in de voorbereiding ook hele goede tijdritten gereden. Dus wat dat betreft, zijn ze daar zeker wel mee bezig. Dus ja, dat... Maar qua leeftijd, want Geesik is van huis uit niet zo'n geweldige tijdrijder. Maar heeft er nu enorm veel aandacht ja. aan besteed. Omdat echt wat dat betreft in die grote rondes beter voor de dag. Maar zou je in opleiding Is het iets waar je op veel jonge leeftijd mee kan beginnen? Ja, is dat nou zinvol, ja. denk je? Als je kijkt naar een toer als dit. Het is, een, het is eigenlijk een, van, van oorsprong een, een tijdrijder, baanrenner, achtervolger. Hè. Dus, dus een tijdrijder die, die de toer gaat winnen. Uh, ja, op, op dat gebied zou je misschien ook wat meer naar tijdritten kunnen kijken. Dan heb je misschien een, een beetje stevige kerel nog. die nog niet zo goed bergop gaat. Maar goed, die kilo's kunnen natuurlijk wel. Wel aftrainen en dan zou je op die manier wel een beetje een ronde renner kunnen kweken. Dus het is, denk ik, belangrijk ook om naar tijdritcapaciteiten te kijken. Maar ja, dat geldt ook voor meer disciplines bij ons. Hè. Sprinters zijn ook heel belangrijk. De meeste wedstrijden worden in een sprint beslist. Dus ja, daar moet men ook op, uh, op selecteren. Wanneer besefte jij dat jij een uitstekende tijdrijder zou kunnen worden als je het toch hebt over waar Tom aan refereert op jonge leeftijd dat soort dingen kunnen leren? Dus ja, bij mij is dat ergens eigenlijk ook wel een stukje misgegaan. Want ik was bij, als, als junior en als amateur uh, in Stoer en zo... Was, heb ik ook wat tijdritten gewonnen. Dus ik was een goede tijdrijder. Maar in mijn tijd, als je beroepsrenner werd... dan bleef de tijdritfiets vaak in de bus. Toen zeiden ze vandaag, het wordt toch niks. En morgen ga je op kop rijden, dus uh, je zoekt het maar lekker uit. En als je wat mondiger wordt, dan denk je van... ja, maar ja, goed, ik heb eigenlijk een goede tijdrit. En dat, dat ben ik eigenlijk pas later weer gaan ontdekken. Dus, maar dat is natuurlijk een hele andere tijd en uh, andere begeleiding. Maar ik vind wel een, een, een beetje klasse mensen, hè? die moet zo'n fiets thuis hebben. Die moet er veel op trainen. Het zijn andere spieren. Je zit veel dieper, komt meer vanuit je en vanuit, vanuit je bilspieren, vanuit je hamstrings. Dus het is dus wel iets denk ik, wat je, wat je denk ik, van, van jongs af aan zeker moet trainen. Kriebelt het als je dit weer ziet? Ja, Omdat dat wel. Maar, dat wel het, het hoofd kriebelt wel, maar mijn lichaam zal niet meer willen, denk ik. Hoor. Het hoofd, maar daar gaat het om in het hoofd, toch? Ja, daarom. Ik kunt een beetje fantaseren. Het begint allemaal in het hoofd. Goeiemiddag! Wacht even! Kom zo op toe, Flitsch. J'ai demandé tout le monde s'ils ont vu peut-être la fleuriste, mais personne ne savait où elle se trouvait. J'étais très désespéré, mais un jour se mettait ainsi dans un disposit. Natuurlijk, aanstekers gaan weer uit. B zetten en natuurlijk met uh, mon amour. Hij hey begon zo, lekker de nummer 5 in het algemeen klassement met TJ van Gaarderen. Hij is gefinished, Gio. Hij is gefinished en hij is gefinished op de vijfde plek. Dat nadat hij zijn kopman, uh, Cadel Evans, voorbij is gereden in die tijdrit. Maar het mocht allemaal niet baten. Hij had een hele snelle tijd bij dat eerste meetpunt en later kon je al zien dat hij begon in te leveren op de tijd van Luis Leon Sanchez. Die daar nog steeds staat op dat plekje, dus bij dat podium zit. En maar moet wachten en maar een beeld zit bij die cameraman die bij de finish staat om hem uh, in elk geval uh, vol te laten zien. Want ja, het is toch de man in bonus op dit moment. Moment, hè? Luis Leon Sanchez. Op de eerste plek. Peter Velis is nog steeds tweede. Poort derde. Gretsch vierde. Van Garder is zelfs langzamer dan Patrick Gretsch. Dat zeg ik toch nog maar een keertje hoor. Duitse tijdrijder van die derde Nederlandse ploeg. Argo Shimano. Die het uh, dan uitstekend doet in deze tijdrit. Nibali inmiddels op 48 kilometer. Rijdt helemaal niet zo verkeerd. 1,34 langzamer dan Sanchez. En nou komt Froome daardoor. Hey, Froome heeft toch uh, weer een remonte gevonden. Want die leverde net veel in op op Sanchez, die was nog maar 4 seconden sneller, maar die is nu met 48 kilometer, met nog 5,5 kilometer te gaan, is die gewoon weer 22 seconden sneller dan Luis Leon Sanchez. Die zal dus waarschijnlijk zo meteen eerder uit zijn lijden verlost worden dan we dachten, eerder dan de binnenkomst van Bradley Wiggins. Hij mag waarschijnlijk al van zijn plekje af als Christopher Froome over de streep komt, over 5 kilometer dik, want dan is hij op de finish in Chartres. Ja, en natuurlijk Bradley Wiggins, de man in de gele trui, hij gaat nu af op dat punt, op dat meetpunt. Ik ben benieuwd wat zijn tijd uh, zal worden. Hij zal er nog een uh, minuutje of anderhalf zo'n beetje vandaan zijn. Hij was natuurlijk een stuk sneller dan Froem. 54 seconden op 30,5 kilometer. Hoe gaat dat zo meteen worden op 48 kilometer? Hij is er nog niet. Zo meteen krijgen we die tijd. Wij gaan in de tussentijd naar de hoofdpunten van het nieuws. Het is half zes precies. Hier is Juris Stubenitski. De vrienden van Feyenoord hebben hun streefbedrag van 30 miljoen euro binnengehaald. In ruil voor die kapitaalinjectie krijgen ze 49 van de aandelen van de club in handen. Dat zei directeur Blokland van de investeringsgroep tegen RTV Rijnmond. De vrienden van Feyenoord begonnen een inzamelingsactie om de club structureel gezond te maken. In Oostenrijk heeft zware regenval tot aardverschuivingen geleid. In de deelstaatstiermarken ontstonden modderstromen. Daarbij kwam zeker één man om het leven toen hij werd meegesleurd. Eendorp is voor een deel van de buitenwereld afgesloten. De straten liggen er vol modder, bomen en puin. En in de grootste stad van Syrië, Aleppo, wordt opnieuw gevochten... tussen het regeringsleger en de opstandelingen. Volgens waarnemers lijkt het erop dat president Assad... aan terrein verliest in Aleppo. Tot nu toe was de stad vooral op de hand van Assad. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. De kustgebieden vandaag al veel zonneschijn, in het binnenland nog wel wolkenvelden, maar het is op de meeste plaatsen droog inmiddels en die wolken gaan ook geleidelijk oplossen. In de nacht een flinke opklaring, hier en daar wat bewolking, het wordt fris eh, als u in een tent zit, het wordt 5 tot 9 graden en dat is echt koud voor de tijd van het jaar. Maar goed, er staat niet veel wind en ook morgen is er weinig wind en dan loopt het kwik snel op, het wordt 21 graden, flinke zonnige periode, hier en daar wat stapelwolken en in het noorden hebben we dan ook sluierwolken, die zitten hoger in de lucht en hinderen de zon eigenlijk alleen door de lucht wat minder blauw te maken. Weinig wind, prima dag. En de dagen die volgen laat de zon zich volop zien. Het blijft droog en het kwik schiet omhoog. Maandag misschien al 25 graden en als het maandag niet lukt gaat dat dinsdag, woensdag en donderdag sowieso lukken. En ook waarschijnlijk vrijdag nog een volop zomerse dag. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Parijs is binnenhandbereid voor Bradley Wiggins, want de finish vanmiddag in Charteren is in zicht voor de Brit. Gio Lippens, was hij veel sneller nog op dat laatste tussenpunt? Wie Bradley Wiggins die was behoorlijk sneller op dat laatste tussenpunt. Hij was 1 minuut en 15 seconden sneller dan Christopher Froome op 48 kilometer. Sanchez dan op 1,37. Dat gaat de top 3 worden hier. Terwijl nu Jurgen van der Broek binnenkomt. Kijken naar die tijd van Van der Broek. Het is geen toptijd hoor. 23 e tijd van Van der Broek. 2 minuten en 31 seconden. Langzamer nog steeds dan Luis Leon Sanchez. Maar dat is niet zo belangrijk voor Van der Broek. Belangrijker is wat Van Garderen gaat doen. Want Van Garderen heeft gedaan. Want dan kijken we even naar de tijd van Van Garderen. Die heeft 1.06.47 gereden. Dan denk ik dat Van der Broek het gewoon gered heeft door die 2.37 verschil die hij uiteindelijk mocht verliezen op Van Garderen om zijn vierde plaats in het klassement vast te houden. Nu Nibali in de laatste meters van zijn tijdrit. Vicenzo Nibali hoeft nergens bang voor te zijn. Rijdt een prima tijdrit. Houdt de derde plaats gemakkelijk vast. Bart Voskamp, we kijken naar de echt laatste meters van deze uh, uh, de tijdrit. Um, ja, we, wat nog te zeggen van Garderen, die er aan zit te komen, heeft het goed gedaan. Is het ook een beetje net passend bij hem dat hij die inhoud net nog niet heeft voor zo'n hele lange tijdrit? Ja, maar goed, onderschat het niet. Hij, uh, <coughs> Sorry, hij zit, uh, hij zit natuurlijk behoorlijk van voren... maar hij, hij mist nog net een beetje dat extra Hoe Hij hangt er tegenaan, tegen de absolute top. En uh, wat dat betreft is de goede klassemensrenner... want hij is heel constant, een goede tijdrit, gaat goed bergop mee. De inhoud moet hij nog krijgen de komende jaren. Dus als, die, uh, als dat doorzet, is dat wel eentje voor de toekomst. En die Sanchez die heeft het dus heel goed gedaan. Hij heeft lange tijd daar gezeten op dat podium. Hebben we straks niet meer over, omdat er anderen voorbij gaan. Um, is hij zo goed geweest vandaag? Hij is een goede tijdrijder... maar misschien op de omstandigheden iets meer in zijn voordeel? Ja, dat weet ik niet. Dat zou we aan de reacties moeten beluisteren. Maar uh, hij, hij is natuurlijk Spaans kampioen tijdrijder. is een goede tijdrijder. En we hebben gezien, hij is in vorm. De laatste dagen zit hij, uh, zit hij veel mee. En uh, in de finale heeft hij wat over. Dus in dat opzicht uh, ja, past dat goed bij hem. En uh, is denk ik voor hem ook wel een, een fijne voorbereiding... Uh, naar volgende week toe. Als er iemand tevreden mag zijn van de Rabobankploeg, dan is hij het. Hij absoluut, ja. Die mag heel tevreden zijn. En ik denk dat de Rabobankploeg ook heel blij is met hem. We gaan uh, de grote drie, het podium gaat zo binnenkomen Gio. Zeker, daar komt Nibali in de richting van de finish in Chartres. Hij gaat geen top 10 tijdrijden in deze tijdrit. Hadden we ook niet helemaal van hem verwacht, maar hij rijdt gewoon een keurige tijdrit. Waarmee hij uiteindelijk die derde plek in dat algemeen klassement met gemak veilig stelt. Want hij is veel sneller gewoon dan de directe concurrenten. Dan kijken we hoor, Nibali, 14e tijd, 1 minuut en 47 seconden langzamer dan Sanchez. En daar komt Christopher Froome al aan. En de klok staat nu pas op 1 minuut en 5 seconden. Uh, 5, uh, ja, 1 minuut en, uh, 1 uur, 5 minuten en 6 seconden. Ja, even lastig hoor, dat rekenen met drie uh, delen, drie breuken daar in die cijfers. Gaat hij sneller rijden dan Sanchez? Dat gaat hij toch wel doen. Sanchez, 1 uur, 6 minuten en drie seconden. En daar komt Christopher Froome en je ziet het al aan het gezicht van Luis Leon Sanchez. Hij legt zich neer bij de nederlaag, niet alleen tegen Bradley Wiggins... de koning van de tijdrit vandaag, maar ook tegen Christopher Froome. Zo, die heeft nog even een aardig laatste eindje er weggetrapt... 34 seconden, ruim sneller dan Luis Leon Sanchez. Die kan de spullen pakken, die kan van het podium af. Kan zijn gezicht even laten schoonmaken. En dan huppakee in de ploegleiderswagen in de richting van het hotel. Want Sanchez is klaar met deze tijdrit. Nog één man die onderweg is. En dat is Bradley Wiggins, bezig aan de laatste kilometer. Die nemen we maar even mee. De winnaar van de Tour van dit jaar. We hebben het er al veel over gehad. Of de glans er nou wel of niet op zat. Dankzij die bergetappes en dankzij die acties. Met name ook van Froome. Het niet laten rijden. Van Froome in de bergen. Hij mocht niet voor de etappe overwinning gaan. Want één ding telde maar voor Team Sky. En wat dat betreft geeft ze ook eens ongelijk. Want ze hebben het tot in de perfectie uitgevoerd. Uiteindelijk. Want die gele trui is zeker gesteld. Daar komt hij aan in de laatste honderden meters. Bradley Wiggins in zijn gele pakje. Het nummer 101. Zal volgend jaar het nummer 1 zijn in deze Tour de France. Hij rijdt nu 400 meter nog voor Bradley Wiggins. En kijk eens naar die tijd. Zeg 1 uur 3 minuten en 30 seconden pas onderweg. De beste tijd tot nu toe, 1 uur en uh, 5 minuten. Dan gaat hij dik onderduiken. De tijd van Christopher Froome. Ik zie nog steeds trouwens Luis Leon Sanchez daar zitten. Ja, Froome is nog niet van de fiets af. Die zal uh, pas uh, op het podium komen als Wiggins gefinished is. Daar komt Wiggins aan voor die laatste honderden meters. De grote tijdrit in Besançon won die. Hij werd tweede in de proloog, gewonnen door Fabian Cancellara. Jammer, jammer, jammer dat Cancellara er hier niet bij was. Maar Wiggins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 Bart Voskamp, 1 uh, en 2 in het eindklassement kunnen we nu zeggen. Vijf etappen zeker voor deze ploeg en mogelijk morgen nog een zesde. Want ik denk dat die weekends, uh, of uh, die weekends, dat hij uh, uh, onze sprinter uh, wel meedoet. Kevin Dish op de, op de streep daar. Um, het is toch wel een behoorlijke suprematie. Hè? Zo in een soort stille trom hebben ze de, hebben ze de hele koers beheerst. Hè? Ja, Kijk, het, of het nou verrassend is, ja, terugberekend is, is het nooit echt verrassend. Kijk, Kevin, Dish was natuurlijk al een wereldsprinter, dus die stond er al. En dit hele jaar is Wiggins overal uh, waar hij is gestart, alle, alle top, uh, top koersen. Dan komt hij aan de start en die wint hij allemaal. En dat rijtje maakt hij nog vol met, met deze ook. Dus ja, dan is het niet echt heel verrassend, maar wel dat ze de, in één keer dit jaar, dat het allemaal op het plekje valt en dat ze gewoon echt super zijn. Nou, die vroemen hadden we misschien niet helemaal verwacht. Maar die staat ook in één keer uh, op plek twee. Dus die, die zijn goed vertegenwoordigd. En dan nou won hij al die koersen die we nog allemaal eens kunnen opnoemen. En toen zeiden natuurlijk een hoop mensen... ja, maar je kan niet een heel jaar zo in vorm zijn. Hè? Dat ik nee, een hoop de... mensen horen, zeg. Hè? Nee, dat, nee dat, maar... Het volgens... is toch wel bijzonder bedacht hoe ze dit hebben gedaan. Hè? Ja, hij heeft zich gefocust op al die etappekoersen Maar wat, wat ik begrepen uh, had... was dat hij niet alle etappekoersen zou moeten kunnen winnen. Omdat hij hier en daar ook wat gas terug heeft genomen. En uh, in voorbereiding deze koers heeft gereden. Maar dat hij dan toch zo goed was, ondanks dat hij niet in topvorm was, dat hij die koersen toch nog won. Dus ja, dat is ook wel bijzonder. Moeten een heleboel andere ploegen in de wereld zich eens achter de oren krabben en toch eens goed gaan nadenken wat daar nou op dat eiland gebeurd is met dit team en wat je daarvan, zonder het nou te kopiëren, maar toch wel wat je ervan kan leren. Want dat zij als het ware weer een nieuwe etage op het wielrennen hebben gezet, moeten we misschien wel kunnen constateren hier. Ik denk dat het altijd goed is om, uh, om naar je concurrentie te kijken wat, uh, wat zij goed doen, maar ik, ik... Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Team Sky iets totaals nieuws heeft. Het is een wet wetenschappelijk wordt het benaderd. Maar goed, dat doen alle ploegen. Ze hebben allemaal een, een wetenschapper in dienst. Ze, hebben, ze werken allemaal met wat uh, psychologische mensen. Ze werken allemaal met uh, inspanningsfysiologen. Dus ja, waarom dat verschil in zit, dan denk ik dat ze toch eens goed moeten kijken. Nou, dan ga ik toch eens herhalen wat ik tien, twaalf dagen geleden tegen je zei. Ik heb het idee dat elke renner van deze Skyploeg... elke dag precies weet waar hij wat moet doen. En niet in algemeenheden de weg wordt opgestuurd van... als je benen goed zijn, ga je mee. En als je niet je benen goed zijn, ga je niet mee. Ik heb het idee dat hier een veel helderder plan achter zit... dan in dat traditionele wielrennen we vaak zien. Dat is denk ik wel een juiste conclusie, maar het is natuurlijk bij hun ook allemaal wel... Uh allemaal goed gevallen. Ze, ze gaan natuurlijk voor Wiggins in het klassement, de, hè, dat, dat plan loopt, uh, hij verliest geen tijd. Dat heeft hij natuurlijk ook afgedrongen, want als je van voren zit, val je niet. Uh, als je niet op de kant van achter zit, spaar je benen. Het zijn allemaal natuurlijk logische dingen. En, en het vervolg daarvan is dat, dat, dat zij dan aan kop staan en dat plan volgen, en dat plan kunnen afmaken. En uh, bij andere ploegen is het, het een en ander misgegaan. En dan kun je zeggen van, oké, okay, heeft met valpartij te maken, dat is natuurlijk ook deels zo. En aan de andere kant zijn het ook dingen die je kunt afdwingen. Dus het is wel eens goed om terug te kijken van, uh, wat wat zij hebben gedaan en wat de anderen hebben gedaan... om te kijken of, of daar ergens een hapering in zit. De plannen elke dag van Team Sky Geo. Gio... en die zie je dan koelbloedig worden uitgevoerd. Maar dan op de meet bij de aankomst van Bradley Wiggins... toch even die vreugde uitbarsting, die vuist in de lucht. Ja, want dat is toch ook denk ik wel bij hem de frustratie. Want natuurlijk is hij geen gekke Henkie, Hij weet natuurlijk ook wel wat er om hem heen gebeurt. Wat er gesproken wordt, terwijl hij nu daar omhelst wordt... daar bij de teambus. Natuurlijk wordt hij omhelst door de mannen van Team Sky. Want hij heeft het dan toch maar even voor elkaar gekregen. Dit was een project. Dat is in 2009 ingezet nadat hij voor de tweede keer al een olympische titel had gepakt in 2008. En ook nog eens een keer, ik dacht zes of zeven keer wereldkampioen was geworden op de baan. Toen heeft hij zich laten omscholen tot wegrenner. Met wisselend succes ging dat, maar dit jaar lijkt alles mee te zitten. Hij wint ongeveer iedere wedstrijd, iedere wedstrijd waar hij aan de start komt. En dat project is hier in deze Tour ja, tot in de perfectie uiteindelijk uitgevoerd. Het enige smetje is dus nou ja, die discussie over de rol van... Christopher Froome en wat Froome eventueel nog had kunnen doen als hij de vrijheid had gekregen. Maar ik denk niet dat hij de Tour had kunnen winnen, Christopher Froome. Laat dat duidelijk zijn. Want met zo'n tijdrit kwaliteiten heeft Bradley Wiggins staat hij natuurlijk boven, ver, ver boven iedereen in deze Tour de France. Hij heeft het dus echt fantastisch gedaan. Maar als je dan toch kijkt, Gio, naar die samenwerking met Froome, die dan keurig ook het werk als superknecht als meesterknecht heeft op, op Keurig zou opgedacht. ik niet te hard durven zeggen, hoor. Uitdaad, nee, want nee, maar eigenlijk, de resultaten zijn er wel. Hoe, in, wat ik wil vragen is, wat is dat van de houdbaarheidsdatum van zo'n perfecte ploeg. Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het feit wat men nog van plan is met Wiggins. Kan Wiggins ook de wilde aan? Hè? Want uh, nou, we kennen allemaal zijn verleden. Uh, hij heeft ontzettend veel ontzegd op dit moment voor uh, deze uh, toeroverwinning. Voor die gele trui in Parijs. Kan hij dat nog een tweede keer? Kan hij dat misschien nog een derde keer? Ik, ik weet het niet. Ik, kan, ik ben geen psycholoog. Ik kan niet in zijn karakter kijken. Maar laten we zeggen dat de manier waarop hij in het verleden heeft geleefd... nou niet al te veel hoop biedt voor, uh, voor een langdurige heerschappij. Hij is ook niet de jongste meer natuurlijk. Dus wat dat betreft heeft het lang geduurd voordat hij dan uiteindelijk die Tour kon winnen. De ploeg is wel ijzersterk. En wat wil die ploeg? Wil die ploeg dan verder gaan met iemand als Froome? Er is al veel over gesproken. Kan die de druk aan als die eenmaal kopman wordt? Of wordt er iemand anders naar voren geschoven die het eventueel zou moeten kunnen? Ja, de ploeg is ijzersterk. Het systeem werkt heel sterk. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van uiteindelijk die kopman. Die ene sterke man. En ik weet niet of dat Bradley Wiggins tot, tot in lengte van dagen zal zijn. Maart Voskamp, die vraag uh, die Tim over die ik net uh, stelde, die mooie vraag... over die houdbaarheidsdatum van, van een dergelijke perfect lopende de, de ploeg... met de dingen die Gio daarin zegt, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is, dat is op zich wel een, een, een, een interessant gegeven. Kijk, als zo'n ploeg in de breedte zo'n suc succes heeft... en in dit geval uh, Vroom zich moet schikken in een, in een rol... Als, als een hele luxe knecht en waar die, waar die er natuurlijk wel een rit in kan winnen. Ja, die, die rennen zal op een gegeven moment nu nog in zijn hok blijven, maar je kan niet van hem verwachten dat hij met zoveel succes zulke klimmerscapaciteiten, dat hij zich de rest, de rest van, of tenminste, tenminste een aantal jaren, zolang Wiggins uh, dit nog kan, in, in zo'n rol schikt. Dus er zal natuurlijk ook wel een beetje aan hem getrokken worden hier en daar. En is hij daar, uh, is hij daar vatbaar voor? Is hij daartoe over te halen? Of zegt hij van, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik schrik me daar volledig in. Dus ja, en dat hebben we natuurlijk ook gezien met het succes uh, wielrennen van, van Nederland in de jaren 80 Toen kwamen er ook een aantal andere ploegen bij... en die, die gingen die, die, die ploeg, die ploeg van, van Rally ook een beetje ontrafelen uiteindelijk. Dus ja, die, die, dat ligt op de loer. Dus de, de, de zaak van Team Sky is wel dat ze dat in het gereel kunnen houden. Want het is natuurlijk die ongeschreven wet... die voor elke sport geldt op het hoogste niveau. Het is heel moeilijk, heel hard werken om kampioen te worden. Maar kampioen blijven is een heel ander verhaal. En in een teamverband is dat, uh, het lijkt mij een stuk lastig omdat je met veel meer mensen en facetten te maken hebt. Ja, en, en nu het, het succes natuurlijk, nu als je naar het succes toe gaat, dan, dan zit je vol, uh, uh, vol, vol blijdschap en, en moed. En, en kijk je uit naar, naar de top. En als je helemaal aan de top bent, wordt dat misschien al iets gewoner. En dan moet je oppassen dat je niet verzwakt. En, uh, en dan is het wel aan het management om al die renners samen te houden en ook scherp te blij laten blijven in hun rol. Gio, uh, jij zit ook nog mee te luisteren. Ik wil toch ja. nog even één naam noemen die 22 dagen niet gevallen is omdat hij ook niet meedeed, dus het is ook logisch. Maar ik ga nu toch even het noemen de heer Conta door. Want hebben wij toch niet. Uh, hoe we het wenden of keren een dergelijk uh, uh, renner wel nodig gemist toch in deze tijd. Ja, ja, ik denk het wel. Ik, ik heb hem in ieder geval echt wel gemist. Uh, want Contador, je zag het zelfs in die tour van vorig jaar hij, die eigenlijk al verloren was voor hem uh, dat hij dan toch nog blijft aanvallen. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat die tour verloren ging voor hem. Het feit dat hij een hele zware Giro vooraf had gereden. Nou die keuze zal hij echt nooit meer maken. Die grote fout. Uh, Contador is echt een man die, die tot het bittere einde zal strijden. En het is ook een van de weinige mensen die het kan, hè? want ik bedoel, je moet het ook maar even kunnen. Je kunt het wel willen, net zoals Vincenzo Nibali, af en toe van die speldeprikken uitdelen. Maar Nibali heeft het vermogen niet om uiteindelijk echt iemand als Wiggins echt in de problemen te brengen. En komt uh, dat door. die zou dat wel kunnen. En uh, ik hoop dus inderdaad ook dat hij volgend jaar gewoon weer van de partij is. Want dan gaan we toch weer een heel mooi duel krijgen. En dan dus inderdaad de grote vraag of Wiggins er dan op datzelfde niveau ook bij staat. Want je ziet het, wat er met uh, Cadel Evans is gebeurd. Een jaar later kan de situatie totaal anders zijn dan het jaar ervoor. Als je ineens hebt geheerst in een seizoen... dan kan ineens het jaar daarna kan het, uh, totaal anders zijn. Hart Voskamp, uh, uh, Andy Schleck hebben we ook nog niet genoemd. Hij uh, heeft natuurlijk nu een keer een Tour gewonnen... uiteindelijk doordat uiteindelijk de zege aan Contador ontnomen is. Gaan wij die nog terugzien, denk je? Of is Contador toch wel echt van een andere orde dan Andy Schleck? Ja, Contador, <coughs> Contador is natuurlijk wel een complete renner. Die heeft ook nog een tijdrit in de benen en, uh, en dat heeft Slek niet. Maar Slek kan er wel voor zorgen dat hij de koers hard maakt... en een, uh, en een Wiggins met tempoversnellingen wel een beetje kan proberen te breken. Dus dat, uh, ja, daar, daar kijk ik dan wel naar uit volgend jaar. Dat de Tour toch wat iets completer is uh, en, de, en de top bovenaan iets breder. Want die is natuurlijk vrij smal met uh, een top van twee renners. En mogen we dan toch die Nibali, ik denk dat Guillaume heel mooi omschreef... maar mogen we die toch wel een pluim geven... omdat hij toch nog wel enige kleur aan deze Tour gegeven heeft? Ik denk dat het heel typerend is dat hij uh, aanvalt... maar dat hij wel uh, het laatste stukje van de klim nodig heeft... en een afdaling om iets te kunnen. Dus dat betekent dat hij de capaciteit niet had... maar hij is een van de weinigen samen met Van der Broek... die nog een keer heeft geprobeerd een, uh, een, een, een actie op te zetten... om, om Wiggins te, te doen wankelen, maar... Maar ja, dan staat hij toch derde op uh, 6 minuten en 19 seconden. van de gele trui winnaar vanmorgen. Ja, Wiggins, die kan, uh, die kan een rondje wachten, denk ik. Op de Champs-Élysées. Deze verschillen, uh, de, laten we ook eerlijk zijn. als we naar de top 10 naar beneden kijken. daar staan een aantal <tie> mensen. wat natuurlijk allemaal hele goede wielrenners zijn met Roland en Brejkovic en zo... maar die nooit serieus hebben meegedaan, bijvoorbeeld voor een podiumplek ook. Hè? Nee, die hebben gewoon de capaciteit niet. En dan, uh, ja, dan moet je een beetje gokken wat Fulclair uh, wat in het verleden wel eens heeft gedaan. Een lange monsterontsnapping is dus dit jaar ook uh, niet gebeurd... Dat, dat renners echt 20, 25 minuten konden wegrijden. Het is, het is allemaal zo gecontroleerd. Uh, de, uiteindelijk bleven vluchters wel vaak weg, maar dat was dan een paar minuutjes. En dat, uh, dat is niet het verschil om nog een keer een verrassing boven het klassement te brengen. Dus uh, ja, het was wat dat betreft... Ik, nou ja, je vroeg het uh, een positie... Geleden, het was. Uh, het was ja, die wel... hadden we nog? Een uur ja, nou, ja, ik had er nog over nagedacht. Het, het was wel, is waar, Het was wel, ja. wel voor kijk. Het is volgens het boekje, maar het was wel een beetje een saai boek als ik het dan mag omschrijven. Een saai boek Team Sky, uh, zonder plaatjes. Ja, ja, voor de kijker wel. Ik vond het geen saaie tour, want ik heb wel, ik heb wel genoten van de perfectie waarin zij dit allemaal hebben gedaan, maar ik heb eigenlijk nog meer genoten van de ontsnappingen en uh, hoe de finales liepen. En, en dat was nog wel verrassend, maar wie de Tour won... Ja, dat was er vrij snel niet verrassend meer. Gio, dat was al vrij snel niet verrassend meer, dat weten we ook wel. Um, nog even in die top 10, we hadden het er net over... zijn er eigenlijk nog dingen veranderd? Nee, totaal niet. Want uh, we hadden zoiets van, nou ja, en die top 5 zal weinig veranderen. Ja, die plek van Van der Broek, hè, TJ van Garderen, goede tijdrijder. Misschien gaat hij er nog wel onderduiken. Dat is niet gebeurd. Maar ook bij die plaatsen, 6 tot en met 10 uh, Echt gewoon helemaal niks veranderd. Ik heb de klassementen net eens even naast elkaar gelegd. Bradley Wiggins uiteraard, uh, de man die er straks in Parijs ook die gele trui mag gaan dragen. Christopher Froome op de tweede plek. De achterstand is alleen maar groter geworden. Was 2-0-5, is nu 3-21. Dan Nibali, al op 6 minuten. Van den Broek op 10.15. Het zijn echt enorme verschillen. TJ van Gaarder op de vijfde plek. 11.04. Niet eens in de buurt gekomen dus van Van der Broek. Dan Zubel Dia. 15.43. Kedel Evans op de zevende plek. Alleen maar verder teruggezakt. Maar wel die zevende plek vastgehouden. Maar in tijd 15.51. Pierre Rolland op de achtste plek met 16.31. Achterstand 9 Negende. En uh, Thibaut Pinot, de Fransman. Twee Fransen dus binnen die top 10. Die uh, eindigt precies op de tiende plek. 17 minuten en 17 seconden achterstand. De beste Nederlander trouwens... Laurens den Dam, he. kan niet anders. Dat wisten we op de 28 e plek. Zijn achterstand op Bradley Wiggins. 1-0-5. Uh, 1 uur, 5 uh, minuten. En dan nog eens een keer 39 seconden erbij. En als je dan kijkt naar die tijdrit van vandaag. Toch maar even op een rijtje zetten. Uh, we, we hebben het gezien. hè? He. Uh, de oppermachtige Wiggins. 4 Froom, 1-16 verschil. Dan Sanchez. Echt heel knap hoor. 1-50 daarachter. 1 uh, minuut en 50 seconden. Dan Pot, Gretsch, Van Garderen, Kirienka, Tarame en Roa Evans, 52ste op 5 minuten en 54 seconden van Wiggins. Twee plekjes voor Laurens Tendam, Dam. Opnieuw de beste Nederlander, laat hem maar weer tevreden zijn op 6-0-1. Dan Albert Timmer, Johnny Hogeland, Koen de Kort, Bram Tankink, Kruiswijk, We Wening, Curvers, Langeveld. We hebben ze allemaal gehad, het loopt allemaal op in die tijdverschillen. De laatste man van vandaag, 153ste, Karsten Kroon. Had toch een lekker gevoel over die tour. 11 minuten en 10 seconden achterstand in die tijdrit. Tio, dank je wel. We hebben morgen een hele lange aanloop naar Parijs... om over die rit een beetje voor te filosoferen. Maar Kramp, ook jij dank. Vandaag weer morgen, dag 23, op weg naar de champs Élysées. Lange aanloop met een klein glaasje erbij. Mogen we hier misschien ook wel doen? We zien het wel. We hebben het er uitgebreid over gesproken. We gaan het er uitgebreid over hebben. Ook morgen weer. En ook in Aan de Lijn. Bradley Wiggins. Hij heeft deze Tour de France berekenend gereden. Hij zat, zo leek het, rustig op zijn fiets. Hij heeft weinig spektakel laten zien. En daarom stellen wij in onze rubriek Aan de Lijn. De Tour krijgt met Wiggins een kleurloze winnaar. Bent u daarmee eens of oneens, u kunt ons gratis bellen... op nummer 0800-1121 of meepraten straks in de uitzending tien over half zeven. Of u kunt stemmen op de website www.radio1.nl. Met die stelling dus, de Tour krijgt met deze Wiggins een kleurloze winnaar. Wilt u vast wel over bellen? U hebt ook gebeld vanmiddag over de Tour de France. Over allerlei dingen die u dwars zaten. Tom van het Hek staat klaar. In het gesprek met Van het Hek, Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, met Rob Versteijden, goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst complimenten, fantastische uh, radioprogramma, erg leuk. Ik heb een opmerking. Ja. Ik denk uh, dat die, uh, die jongens die alsmaar vallen, die wielrenners... Ja. ...die zijn zo afgetraind en zo uh, mager ook. Als je ze ziet, blaas je het bijna onver. Ja. En als ze dus niet vallen, dan breken ze ook gelijk van alles. Hoop ellende vroeger waren ze denk, wat steviger, wat meer uh, massa eromheen. En, jij en dan jij dan denkt wat meer, wat meer vet op de botten, dan breken ze ja. niet voor wat minder. Maar ja, dan vind je weer minder hard, hè? Ik heb eigenlijk een heel serieuze klacht en het gaat niet over de Tour de France... Maar dat gaat om die verschrikkelijke herrie dagelijks die door de radio geproduceerd wordt. Al die jingles, dat... Al die dat toeters en bellen... Dat gesproken woord, het is werkelijk afgrijzelijk. Tom Vondwek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Weer. Goedemiddag. even goedemiddag. een comeback. Een comebackje, ja, daar zijn ja, we weer, hef, ja. Ja, het kan. Nou, die toeters en bellen, die zijn niet hard, die zijn me zijn nooit luid genoeg. En wilt u met uw collega's er eens een keer op toezien... dat wanneer het journaal het heeft over de vechtlust en de strijdlust van de renners... Ja. Zij voortaan spreken over het moreel in plaats van de moraal. Het moreel in plaats van de moraal. Vooral eerst een diepe, diepe zucht met de vorige bellen, waar ik een half uur voor in de wachtrij heb Ja, het uh, duurde even hè, duurt even. Ik wil graag uh, gaan demonstreren tegen wachtrijen op, op telefoon uh, Ja, kan ook. Telefoongesprekken. Maar ik wil het eerst hebben over het demonstreren voor het mooie weer, tegen ja. het slechte weer. En wat gebeurt er? Er komen twaalf man opdagen en wat gebeurt er? De regering gaat gewoon overstag. Want... Dat komt mooi weer aan. Er komt meteen mooi weer aan. Ja, dat, ik, ik zei ook al net vanwege iemand: het helpt wel, want er komt meteen mooi weer aan. Hè? Dus... Ja, ik, ik denk bij mezelf: uh, <laughs> als, als het uh, kabinet nog niet demotionair was geweest. <laughs> no. dan wilden ze het, het nu laten vallen. Ja, nee, dat klopt. Ze zijn onmiddellijk overstaggegaan. Ze hadden drie weken eerder moeten protesteren, zei ik al. Hadden we hadden wel drie ja. weken lekker weer gehad. De plaatsen die jullie draaien, uh, ligt dat nou allemaal vast al? Uh, dagen van tevoren, week van tevoren? Of, of kunnen jullie gewoon uh, spontaan zeggen van... nou? Nee, nee, nee, nee, de, de muziekpolitie heeft dat redelijk geregeld uh, voor ons. Dat ligt redelijk uh, vast, zeg maar. Ja. Dus, dat is, uh, dus, uh, dus wij willen nog wel eens een kleine lichte overtreding begaan... maar dan worden wij onmiddellijk bekeurd. Dus, dus dat ligt redelijk vast. Tom van Hek, goedemiddag. Hallo Tom met Frank. Hey Frank, goedemiddag. Hallo Tom, ik wilde even klagen over de wielercriteria. Over de wielercriteria, de ronde van Boksmeer en zo. En, en, uh. Ja, dus, uh, dat wordt heel mooi, maar door de Olympische Spelen ja. zijn de beste, beste redders natuurlijk in Londen. Ja. En uh, maandag in Boksmeer hebben we alleen maar Basso en Nibali. Ja. Als goede renners, maar we hebben wel goede live muziekband, Tom. Wat zeg je nou? We hebben wel goede? Goede live muziekband. Inbox meer? Ja, weet je wie die heet? Nee. Frank Schlek en de Plaspiller. Goedemiddag bij mij. Hé, hey, hallo. Het, het wordt een mooie strijd tussen mij en Frank, wie de mooiste klacht heeft. Ja, daar. Maar, ik, maar uh, ik denk dat ik win. Nou, kom op dan. Op een Ronald de Boer. Ja. Kijk dat je broer iets stom zegt. Dat kan, dat kan iedereen overkomen, ja. want dat jij gelijk voor hem gaat het opnemen op Twitter en waar dan ook, Dat denk ik, man, man, man, hij is geen klein kind meer van vier dat jij dat gelijk voor ah, hem gaat opnemen. Is, ook een beetje broederliefde natuurlijk van die Ronald, die denkt, oh jee, daar gaan ja. we allerlei gedoe over krijgen, ik ga hem even helpen, dat mag toch ook wel? Ja, maar op je veertig is het bedoelen dat jij ook een beetje je eigen kan verdedigen. Zoals we net Tom van je broer ja. moet je het hebben. Ja. <laughs> Op die leeftijd hoeven ze het niet meer begrepen. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 6 uur. Welkom bij vroegere vogels. Andrea van Pool. Ik kom als vroegere vogel niet alleen, want ik neem een duurzaamheidskampioen mee. twee, one.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 Dit is Radio 1.